De topman van de Verenigde Naties, Guterres, gaat morgen op bezoek bij de Turkse president Erdogan. Als een van de weinige landen heeft Turkije goede betrekkingen met zowel Rusland als Oekraïne. Turkije kan mogelijk een rol spelen bij nieuwe onderhandelingen tussen beide partijen. Het is al bekend dat Guterres dinsdag naar Moskou gaat... voor gesprekken met president Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Donderdag praat de VN-topman in Kiev met de Oekraïnse president Zelensky.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 Permissie, dag en nacht muziek. Op als die woning heel wat Al is de huur wel honderd piek. Je blijft een uur geluk uitgeluiden. Dag en nacht muziek. met wat schijn op je raampozijt. Vlieg je enkel in verrukking. Maar de komt de sleur en je goed huur, raak in verdrukking. En alle vriendschap voor je buren, verandert spoedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren. Dag en nacht muziek, want in de straat, daar woont al jaren, een muzikaal volleerd publiek, daar maken en van fanfare. Dag en nacht muziek, en de familie van beneden, met dieel van trouw in het portiek, ja zelfs de baby.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 Middag en nachtmuziek, met een oude alledaal en een s en een gronde kerkentrekker, met de rabbelaar en een, een verroeste schaar, een toeter en een wekker en met drink al van wat glazen. Zo o pling de dergelijk artistiek. De buren roepen in extase. Met dag- en nachtmuziek. En daarvoor hoorde u een stukje uit ja-zuster, nee-zuster met Harry. En de volgende artiest is uh, Willy Albert, artiestenaam natuurlijk van Karel Verbrug, geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926 en uh, al daar overleden op 18 februari 1985. Was de Nederlandse zanger uit de, natuurlijk de Amsterdamse Jordaan. En daarna trad hij op als acteur en televisiepresentator.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 Toch al zo saai. Jou naar huis gebracht, Seniorita. Want je hield zo trouw de wacht. En je stem klonk lief en zacht. is een sterren om ons heen. En ik zei, ik wil jou alleen. Seniorita. Op die mooie warme nacht kuste jij me onverwacht. Señorita, Dat was toch aan morgen Mijn hart was verloren Dat was toch aan morgen Mijn hart was kwijt. Toen ik je s morgens goed verliet Zong mijn hart een vrolijk lied Ik was zo gelukkig en blij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 Op een mooie warme nacht heb ik jou naar huis gebracht. Seniorita, maandje hield zo trouw de wacht en je stem klonk lief en zacht. Señorita. duizend sterren om ons heen en ik zei: ik wil jou alleen. Señorita. Kuste jij me ondernacht, Seorita? Dat was toch, Amore? Mijn hart was verloren. Dat was toch, Amore? Mijn hart was te kwijt. Sterren om ons heen, en ik zeg ik wil jou alleen, Signorita, Op die mooie warme nacht kuste jij me onderwacht, Signorita. Calypso ei, Calypso ei, Calypso Italiano.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 Werd een feest met sang, muziek en vino. Heel de buurt kwam bij het plebs, op bezoek. En dat danste voor hun vrienden op verzoek. Calypso ai, Calypso ai, Calypso italiano. Calypso C, si, Calypso ei, si, Calypso siciliano. Calypso ai, Calypso ai, Calypso italiano. Calypso Sick, Calypso Sick, Calypso Siciliano. ...med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 het programma nogmaals herhaalt. Muziek, daarvoor zit het natuurlijk aan uw radio.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 40. En als u nou denkt dat ik hou van jazz, moet u gewoon blijven luisteren. Want straks, na dit programma, hebben we natuurlijk jazz op zondag hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Maar nu eerst de Ramblers. Samen met Marcel Tiedemans met een heel klein huisje ik zoek elke avond in de krant of voor een huisje is te huren en met het dagblad in mijn hand zit ik minuten lang te turen, maar ik heb nog niets gevonden dat dan jouw idee voldoet en toch weet ik zeker dat ik het vinden moet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 Hij heeft een huisje met een tuintje, in het huisje wonen wij. Een avondkastje met een tuintje, ergens midden op de hei.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 Schat, ik ben het meeuw steeds van jou de droom, omdat een droom.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 Die en krijgt meneer dan niet zijn zin, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts eens uit en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart. En kwispelt vrolijk met zijn staart. Van morgens vroeg tot avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een hier van groot maat en ook betrouwste kamerad. De vrijheid is ons kapitaal, de blauwe lucht. Betaal de rente en dreigt men ons soms met de noord. Dan drukken wij ons grote snor, Ja, onze grote snor. Ja, dat was toen Manders, beter bekend als Doris met uh, mijn bolhoed op mijn een oor. En daarvoor hoeven jullie Helma en Selma met Ik ben het heu. Zie we hem Zandvoort, lokaal omhoog uit de basplaats van Zandvoort. We gaan door met de Louis Davids, teroniem van de Simon David. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939 was hij een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij staat natuurlijk bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. U hoort hem nu, Louis Davids met Mina? Ze zet zo'n lekker bakkie koffie. En daar ben ik ook zeker aan toe.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 wil ons verloven en je vraagt ben je trouw? zeg ik nooit tegen jou een beetje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 Maar op de trauw kan beladen. Wij zijn kamp.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 de dag van toen hou ik van jou mis geen oprechten en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen Weer een dag als toen waarop ze zei: Jij bent mijn leven, sta aan mijn zijde. En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou. Ik weet een heel klein dorpje aan de oever van de wal. Daar woont een heerlijk meisje, ze noemen haar Dalinde, het meisje van de dromen.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 En mijn liefde te verwarmen. Ik heb haar leren kennen toen ik daar voorbij kwam varen. De zon scheen in haar haren, haar lach nog over het water. Ik kan haar niet vergeten. Je bent mijn liefste lieve linde. Als je eens wist, hoe ik jou beminde.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 The Jedi! Deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, een stukje of u wilt het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma Zal meteen jazz op zondag hier op ZFM Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 10 uur.